In Venezuela hebben gisteren meer dan 7 miljoen mensen gestemd tijdens een onofficieel referendum. Dat zegt de oppositie die het had georganiseerd. Mensen konden kiezen of ze vervroegde verkiezingen willen, of het leger de grondwet moet beschermen en of er een nieuwe volksvergadering moet komen. President Maduro wil dat laatste organiseren om de grondwet zo te veranderen dat hij meer macht krijgt. Gisteravond is één vrouw omgekomen toen er geschoten werd op een kerk waar mensen konden stemmen. De laatste maanden zijn er bijna elke dag protesten in Venezuela... waarbij het aftreden van Maduro wordt geëist. In de Oosterschelde bij Wemeldingen is gisteravond een zwemmer verdronken. De man was samen met een ander gaan zwemmen... en kwam rond half tien in de problemen. Toen de andere man zichzelf in veiligheid had gebracht... opende de politie een zoektocht. De zwemmer werd rond elf uur gevonden. Het slachtoffer werd op de kant gereanimeerd door hulpverleners... maar dat mocht niet baten.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 Het weer, in het zuiden nog wat buien, later vandaag overal droog met zonnige perioden, door 20 tot 24 graden. Morgen op veel plekken zomers warm en woensdag lokaal tropisch warm. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Den Bosch richting Utrecht nog file rijden tussen Waardenburg en afrit Eveningen, kleine 20 minuten vertraging. Op de A27 gooi ik Utrecht tussen Noorderloos en Eveningen 3 kilometer.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 Deze single van Misso de Pes kwam alvast lekker in de stemming voor de Tour de France. Je hoorde Put and Flirts, de speciale live versie van die single. Even na twee uur, Sandvoort, goedemiddag en welkom bij Sandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Albert-Jan, met Q1. Uh, goedemiddag, ja. goedemiddag luisteraars en niet te vergeten goedemiddag kijkers. Ja, wederom op deze uh, toch zonnige zaterdagmiddag drie uur lang live vanaf het Mediapark aan de Tolweg 10A...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 Vandaag dan gaan we even switchen naar Frankrijk. Vandaag de 14e etappe van Blagnac naar Rhodes, Een heuvelrit over 181,5 kilometer. Met Fabio Aru in de gele trui en Chris Froem op 6 seconden van Team Sky daarachter. Het is een heuvelachtige rit en wij gaan ook die voor u volgen.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 TV turned on all night Talking bridge, selling us trash Where's the sunshine chasing all Two wrongs making in a Even kijken naar de situatie op Silverstone. Nou, de rode vlag-situatie inmiddels ten einde. Q1 is wederop van start gegaan met nog 9 minuten op de klok.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 Dat behoeft eigenlijk geen uh, afkondiging Nee, die kent iedereen wel. De CEO van uh, Michael Jackson, dat was Bad. DFM Race Radio Pit Report. Ja, we schakelen even live over naar het circuit van Silverstone. Daar is uh, Albert Vos <laughs> met een update over Q1, Albert Ja, en het was, uh, zag er toch uh, aan, aan het eind van Q1 uh, naar uit dat de verstappende snelste was. Want die, rij, die begon de, de, de Q1 niet op uh, Intermediate, zoals zo'n collega's, maar op... supersoft Op supersoft in de regen. Je moet, je moet maar durven.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 Side to side, she gotta have her own money. Oh, yeah! Shout out to the girls that pay, pay rent on time. If you Even lekker meedoen met deze swingende single van Bruno Mars. Joh, Chanky Chunky op de zaterdagmiddag bij CFM. Even de half drie, het weerbericht. VFM's weerbericht.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 Meteopagina. Dus allemaal op Meteopagina. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Want daar ben je van. Van de Meteopagina. Daar ben ik, ik ben van de Meteopagina. <laughs> ah, dat vermoed ik al. <laughs> Lex, dank je wel weer voor deze week. Oké. Okay. Dus geniet even van het hele lekkere weer. Begin volgende week. Ja. En dan zien we je weer uh, gebruind terug... Uh, volgende week zaterdag in de studio. Denk het wel. Ik ga wel een dagje, denk ik. Oké. Okay. Dank je wel, Lex. Dat was het weer.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 Yeah, yeah. You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 Trip that down for me yeah, yeah, yeah, yeah. Weer een nieuwe single. Ja, hij is leuk. Liam Payne hoorde je. En Strip That Down. Ja, Q2 is uh, inmiddels uh, voorbij. En P6 voor uh, Max Verstappen. En wie staat er op 1? Hamilton, hè, volgens mij. Uh, Vettel. Uh, Vettel? Had ik uh, nee de, nee, nee, denk... nee Nee, nee, nee. Dat is weer veranderd. Nou, dat, ja. Hamilton 1 uh, en Bottas 2, volgens mij. Maar ja, Bottas gaat toch nog vijf plaatsen terug. Dat scheelt weer voor Max. Dat is waar. Maar we gaan nog Q3 in. Uh, daar houden we je van op de hoogte. challenge van uh, collega Willem Bruijs. Gaan we nu terug naar de jaren 80. Nou deden wij ook even. Met deze van uh, de Find Your Cannibal Sessie. Drives Me Crazy. Ja, obiezan. Er gebeurt niet zoveel in Zandvoort. Hè? Valt, nou, er, nou, valt best mee. Qua evenement is het natuurlijk ja, gigantisch. Dat is maar, maar qua, qua nieuws uh, niet. Af, afgelopen weekend was het natuurlijk weer prachtig met uh, de Ruud Band met de After Beatles uh, op het uh, Gasthuisplein. Dus uh, dat British, tijdens dat British Race Weekend. Een prachtige oude uh, oldtimers. Maar niet gevreesd.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 Made in the Dolce Vita Nobody else than you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 En uh, uiteraard uh, hoor je zometeen in het volgende uur meer over de prestaties van ons eigen Max Verstappen. Vibration thing you can do ever